In Stijn in Limburg is een winkelcentrum afgebrand. Naast de tientallen winkels zijn ook tien appartementen in het complex door de brand verwoest. Er zijn geen gewonden. Een seniorenflat van elf verdiepingen moest worden ontruimd. De bewoners van de ongeveer honderd appartementen zijn opgevangen in een naastgelegen zorgcentrum. Onduidelijk is nog hoe de brand in Stijn is ontstaan. Het nablussen gaat nog uren duren. Volgens de burgemeester loopt de schade in de tientallen miljoenen. Agenten moeten harder kunnen optreden als ze worden bedreigd, dat vindt minister Terhorst. In Nova zei ze dat agenten zich nu wel eens belemmerd voelen om in actie te komen... bij bedreiging en belediging, omdat ze zich dan achteraf steeds moeten verantwoorden. Bijvoorbeeld als ze een klap hebben uitgedeeld. De politie moet dan juist worden gesteund, zei ze. Rusland wil een ruimterakket bouwen met kernaandrijving. Het land hoopt daarmee weer een voorsprong te krijgen op andere ruimtenaties. Het plan, dat 400 miljoen euro moet gaan kosten, heeft de steun van president Medvedev. Westerse deskundigen nemen het project niet heel serieus. Volgens hen is het vooral bedacht om meer geld binnen te halen voor het Russische ruimteprogramma. President Obama heeft een wet getekend waardoor geweld tegen mensen vanwege hun seksuele geaardheid voortaan een federaal misdrijf is. Aan de wet is tien jaar gewerkt. Het onderzoek blijkt dat in Amerika de afgelopen tien jaar 12.000 misdrijven zijn gepleegd tegen mensen vanwege hun seksuele geaardheid. De zonneauto van de TU Delft is tweede geworden in de World Solar Challenge in Australië. De afgelopen vier jaar eindigde de studenten steeds als eerste. Dat het nu een plaats lager is geworden, wijten de studenten aan een ongeluk vlak voor de wedstrijd. Daardoor leverden de zonnecellen niet het maximale vermogen. Het weer, wolkenvelden en eerst nog plaatselijk mist. Later op de dag breekt de zon door en wordt het 15 graden. Dit was het NOS.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 Maar we gaan vrolijk beginnen met de aflevering 43 van zaterdag 24 oktober 2009. De koffie stroomt alweer rijkelijk uit de kannen van Don Greber, onze gastheer. Redactie Yvonne Roosendaal, techniek Roy van Buringen en presentatie Pieter Juistra. Goedemorgen Tom Hendricks. Dag Pieter, je, je ziet er een beetje slaperig uit. Ja, inderdaad, een beetje slaperig. Ik ben blij dat er vanavond een extra uurtje bij komt. Ja. Dat heb ik hard nodig. Ik heb vanmorgen nog eventjes naar de boulevard gekeken. En voor alle zandvoertse garnalenvissers, jullie kunnen het vergeten. Het is een mooi zeetje, maar het barst van de kwallen en van het apenhaar. Dus er is geen granaal te vinden. Dus zelfs kwallen in zee? Zelfs kwallen in zee, ja Zo. inderdaad. Nee, het is heel erg, heel erg. Dus voorlopig nog geen garnalen. Wat? Dat geldt even voor Don. Je kan je netje thuis laten staan. Ja. Maar goed, wat gaan wij doen vandaag? Wij, wij hebben een interessant programma Tom. We gaan eerst zometeen praten met Peter de Boer. Peter de Boer is gemeente Zandvoort en hij komt naar u toe. Want hij wil graag luisteren wat er zo allemaal mis is in het Zandvoortse. En dan gaat hij ook wat aan doen. Peter Buur, een, de Boer, een zeer actieve man. En die gaan we straks even doorvragen. En daarna krijgen we een aantal mensen die gaan naar Mali voor een goed doel. Die gaan daar een waterput slaan. Ze hebben een actie gehouden in de Mangobar. En daar gaan we toch iets meer van horen. En tenslotte van het eerste uur gaan we praten met Roy van Buringen. Onze techneut die hier staat. Want hij gaat een reunie houden met kunst van het Kunstverstein in de muziekapel. De winnaars van de afgelopen twee jaren. En na de nieuwsbreak gaan wij even praten met de jongst uitziende wethouder van Zandvoort. Maar het is ook niet zo gek, want hij heeft ook jeugdzaken in zijn portefeuille met Gertone. Hij is wel opa hoor. Ja, maar hij, hij ziet er jong, jong uit. Hij ziet er jong uit. wat complimenten voor die man. <laughs> uh, vervolgens gaan we niet jouw partijen. hè? Nee, nee, nee, nee, maar dat maakt niet eens uit. Dat mag, ik mag hem wel. Vervolgens gaan we praten met een brandweerman, want er zijn negen brandweermensen die hebben een koninklijke onderscheiding gekregen. Eindelijk, eindelijk. Eindelijk, het mocht wel een keer hoor, want er zijn wel vrijwilligers. En toch eens even praten hoe dat nou is als vrijwilliger en of er we wel voldoende vrijwilligers zijn. Ja, en dat laatste onderdeel, dan komt er een politieke geest misschien terug in Zandvoort. We gaan praten met de mensen van D66 die proberen de afdeling Zandvoort... Op poten te zetten om mee te doen aan de verkiezingen op 3 maart. Volgende. Ze schijnen een verkiezingsprogramma te hebben. Ik ben toch benieuwd wat ze vinden van de Watertour: of die gesloopt moet worden of niet. Voorlopig staat hij er nog, hij staat er en daar hou het ook op. Muziek. is om wakker te worden, Pieter. Dan moet ja. je niet wegsturen, die ja. muziek. Lekker, lekker. Veel kolons. Ik zit even te wachten tot er weer verbinding is met het Hoogland. Volgens mij valt het net weg. Ja. Of zijn we er weer? We zijn er weer. Oké. Okay. Mee dat nou oprecht. Zijn we er weer? Ja. We zijn weer in de, in de uitzending. Goed, aan tafel zit Peter de Boer. Eigenlijk wilden we een jazzplant voor hem. Maar dat was iets te laat. Uh, veel collins hoorde u. Maar Peter de Boer is uh, naast het feit dat hij hoofdafdeling Reiniging en Groen is van de gemeente Zandvoort, Is hij een grote jazzliefhebber. Uh, we horen meer van hem, ook als jazzmuzikus. Uh, Goedemorgen, Peter. Goedemorgen. Ja. Uh, graag een ja. beetje voor de microfoon. Ja, natuurlijk. Daar kan heel Zonfritje horen. Uh, uh, Hoe lang zit je nu al bij de gemeente Zonfritje? Nou, al uh, geruime ah, ja. tijd, zal ik zeggen. Uh, meer dan 30 jaar. Dat is ongelofelijk. Ja. En het zal te bevallen bij de gemeente? Hartstikke leuk. Het is, blijft steeds een uitdaging. Ik ben hier destijds gekomen omdat de uitdaging was dat Zandvoort wel uniek is in, in organisatie en in beteugeling van alles wat er in openbare ruimte plaatsvindt. En dat is nog steeds leuk en dat is nog steeds actueel. Krijg je nu ook een ruimer budget? Want we krijgen de complimenten van toerisme, maar ook van, van de inwoners over het groen van Zandvoort, de bloembakken en het ziet er allemaal zo feestelijk uit. Ja, het is een, een ruimer budget is. Je vraagt, krijg je een ruimer budget ten opzichte van andere gemeenten? Ja. Dat is uh, relatief. En de ene, ene, als je vergelijkt met een en ander, niet. Er is wel, uh, als je kijkt naar de intentie waarmee het gegeven wordt. Hè, uh, dat budget is er wel heel veel, uh, gelukkig veel belangstelling voor het groen. En uh, hm. ook in, in, men ziet de noodzaak ervan in. Om, uh, om de openbare ruimte en het groen. ...een optimale vorm te hebben. Zeker in een plaats als Zandvoort. Niet alleen vanwege toerisme, maar ook vanwege de zanderigheid van de bodem. Daar hebben we geen verstand van. Maar ik kijk gewoon om me heen als ik de Zandvoort fiets. En dan denk ik, och wat is het mooi. Ja, nou, dat, dat probeer ik ook in stand te houden. Ja. Ja. Nou, complimenten. Het lukt nog niet erg om, om bomen aan de kuststreek te krijgen? Hè? Nee, er zijn heel veel wilde verhalen doen de ronde. Want in plaats X of in plaats Y groeit het allemaal tot in de hemel. Dat is gewoon niet zo. Uh, ik hoor wel eens verhalen dat mensen zeggen... In Berauzee groeit het fantastisch en daar en daar. En dan hef, heeft men het over plekken die ongeveer vergelijkbaar zijn uh, met, met Bentveld. Die zo ver van de kust liggen. Dus we hebben natuurlijk hartstikke veel groen. Als we links en rechts kijken naar de waterleidingduinen. Maar echt aan die kuststrook, die eerste 300, 400 meter, is het heel lastig. Gewoon, daar is, daar is, in, in Nederland is het gewoon lastig. Daar hadden we vroeger altijd eh, erover dat je zoveel mogelijk bomen moest planten. Als een groene long om zon voor heen. Eh, tegenwoordig is hier een nieuw beleid om alles weg te halen, lekker laten verstuiven. Eh, doet het geen pijn in je hart? Nee, dat is daar in die zin houd ik me daar niet zo mee bezig... ...omdat uh, we primair kijken naar het groen in de gemeente Zandvoort... ...en laten we verstuiven of niet verstuiven... ...het is uh, allebei een, wel een vorm van uh, uh, goed ecologisch beheer. Nou, wat, nou was er in de afgelopen jaren, tien jaar, vijftien jaar geleden... ...een beleid dat er een lint moest komen door Zandvoort heen... ...van helm en, en andere zaken... <lacht> Wat is daarvan terecht gekomen? Het ecologisch lind, Het Ecologisch lint. Het is niet, niet helemaal zo dat er, dat er in zandvoort is gekomen. komen. We hebben met de omliggende gemeenten hebben we eigenlijk een soort, een soort afspraak. Dat je zegt van dat is een beleidsvorm. We, we proberen om de natuur in een, in een bepaald gebied aan te passen aan de omgeving. En dat heet dan inderdaad het ecologisch lint. En daar hebben we natuurlijk mee geëxperimenteerd. En in, eh, als je dat beleid volgt... dan eh, wil je eigenlijk zorgen dat... niet alleen visueel... maar ook qua beheer van de, de, de kleine natuur... dat dan eh, de, de, de, de natuurlijke bewoning van, die, van de, de habitat... dat die dan doorloopt door een gemeente. Nou... En heb je op sommige plekken is dat minder aangeslagen, ook qua aanvaardingen. Qua dan, dan zeggen mensen het is kaal, en hoe kan je nou midden in Zandvoort, of, of aan een bepaalde plek, alleen maar die kale, lelijke uh, helmplanten. Waar dus, heel veel zwerfvuil vuil tussen blijft hangen? Ja, maar dat blijft, dat blijft ook op andere plekken <laughs> hangen, dus in de loop van de tijd zijn we dat wel aan het bijschaven en, en laat ik zeggen, een klein strookje of een lintje, een lintje dat is minder, uh, minder gewenst dan, dan, uh, dan een breed of groot stuk maar we hebben diverse plantsoenen die er echt schitterend uitzien. Die volledig volgens het uh, economische... Hey, geef maar een voorbeeld van de Engelbertstraat waar het is. Ja, Engelbertstraat is natuurlijk een, een voorbeeld waar, waar we voortdurend aan het experimenteren zijn. Omdat eigenlijk niks goed is. Als je er plantenbakken neerzet, is het kaal. Als je er groen neerzet, dan rijdt iedereen er doorheen. Als ze niet op de bus willen wachten, die even parkeert. En er is dus altijd wat. En nu zijn we aan het experimenteren weer in Engelbertstraat. Om van het ecologisch af te stappen, maar te kijken of we een andere beplanting dan, dan iets kan brengen wat we willen. Maar we zijn daar nog niet helemaal aan. Daardoor nou ja, je, kan ook, je kan van alles bedenken. Nou, daar loop je moeilijk doorheen. Ja, daar loop je moeilijk doorheen. Maar het kan ook weer kaal zijn en, en, en, en de blijft van alles inderdaad achterhangen. Dus er is altijd wat. Maar we zijn er wel altijd mee bezig om het te kijken. Nu stond, nu stond er in de krant dat jullie deze week in de Zeestraat bomen hebben geplant... ...via een totaal nieuwe methode. Een gat zuigen in plaats van graven door alle ja. leidingen. Is dat iets nieuws? Ja, kijk. Het, het lastige... In Zandvoort is dat je als je een boom plant, een klein, hoe klein een ook is, moet je een enorm uh, aantal kubieke meters uh, bomengrond inbrengen. Dus dat, je hebt een hele groot gat nodig. Als je dat in een bewoonde, in de bewoonde gebied doet, dan word je constant, kom je constant kabels en leidingen tegen die weliswaar niet op de plek van die boom zitten, maar aan de randen. En daar, als je daar gaat graven, dan ontstaat het gevaar dat je dingen kapot trekt. Dat, en, en als je het gaat wegslobberen, dan heb je daar veel minder last van. Het is niet zo dat we die bomen planten op kabels en leidingen, maar omdat dat gat zo immens groot moet zijn, we moeten enorm veel kubieke meters eh, bomengrond aanbrengen om, om een boompje te planten. Dus men ziet bovengronds een boomgat van eh, nou, maximaal een vierkante meter, maar er zit onder zitten wel acht vierkante meter. Beter nee, nog een brug. Peter, uh, krijgen jullie veel uh, vragen vanuit de bevolking. Bijvoorbeeld op de wijkspreekuren die, uh, ja. Ja. Uh, die er zijn uh, tegenwoordig. Ja. Uh, de... Ooit was er niks. <laughs> en toen heeft de gemeente heeft ingevoerd uh, de meldlijn. En dat is uh, om, uh, de meldlijn heeft als doel van bel als je iets als er iets is, als je vragen hebt. En daarvan was het doel om de. De, een, een, de een drempel te verlagen. Nou, toen hebben we, daar hebben we heel veel profijt van. Dat doen mensen heel veel. En daar hebben we heel veel van wat, wat is het nummer van de meldnummer? De meldlijn is uh, 5740200. Dus als mensen iets ja. Als mensen iets te melden hebben of te vragen hebben, moeten ze altijd dat nummer bellen. Nou, maar wel op het gebied van de openbaarheid. Nee, als mensen alles wat ze willen weten. Oké. Okay. Daar is uit voortgekomen dat er nogal veel vragen zijn over de openbare ruimte. Eh, opmerkingen, ook klachten, er is iets schevens kapot. Maar ook vragen... Om het even duidelijk te maken voor de mensen die het niet weten, de openbare ruimte is gewoon... Alles wat op straat is, alles op straat de openbare, is. openbare ja. ruimte is... Zitbanken, prullenbakken, sterrenvrouwen. En alles wat erop staat wat van de gemeente is. Nou, Toen hebben we gevonden dat uh, mensen nogal eens vragen hebben, maar ook wel eens willen... De achtergrond van iets willen weten. En toen hebben we ingesteld het wijksprekuur. Dat hebben we uh, uh, bij, voor proef in Noord gedaan. En dat is, dat, daaruit blijkt dat de drempel nog lager wordt. Dat mensen die dingen hebben waar ze mee zitten. Nogmaals, over de openbare ruimte. Dus niet over de sociale dienst of over de politie. Niet of over de, de buren. Niet over de buren. Maar uh, alles over de openbare ruimte waar ze kennelijk mee zitten. En, nou, en we houden die spreekuren. En dat, uh, dat, dat is uh, blijkt dat beide partijen. Kwamen uh, er veel mensen in. Hebben tot nou, de ene keer wel de andere keer niet, maar, maar we hebben altijd maar een uur. En, uh, en de ene keer komen er twintig mensen, de andere keer komen er vijf. Dat, dat is uh, ja het is de ene keer meer, de andere keer minder. Maar interessant daarbij is dat de wijze of de. Je komt er. De wijze waarop je daar, daar discussieert en, en vragen beantwoordt en aanhoort, daaruit blijkt dat er, dat er veel dingen zijn die onbegrip hebben, maar er ook veel ideeën leven bij mensen. Die kunnen ze sparen en daar kan de gemeente wat mee doen. Dus het is een heel positief iets. Hoe vaak zijn die sprekers? Die zijn in principe één keer in de maand en uh, elke. Ongeveer de elke uh, laatste donderdag van de maand. Behalve wanneer er een feestdag of zo ja, is. Maar een ja. beetje de stelregel. En dat doen we elke week. We hebben vier wijken. Dat doen we elke, elke maand in een andere wijk. Ja, maandag voor donderdag is het in, in het Rode Kruisgebouw. He? donderdag hebben we het van 7 voor voor Oud Noord. Ja. Maar stel ervoor, voor, ik zit met een grote klacht over Nieuw Noord. Kan ik dan dat ook terecht in Oud Noord? Ja, dat doen. maakt niet ja, uit. Ja, nee, dat maakt niet uit. Maar we, we, we, we, de filosofie is, we komen naar u toe. Maar als iemand uit een ander gebied, dan mag, natuurlijk mag die komen. In je zit er niet toe. alleen, je zit met een aantal collega's. Ik zit met, altijd met één van zijn collega's en wij samen uh, uh, denken. Veel te weten over de openbare ruimte, zodat we die vragen dan in ieder geval tot ons kunnen nemen. Een deel kunnen we beantwoorden. Vaak kunnen we een deel ook uh, onmiddellijk afhandelen of, of in gang zetten. En soms moeten we verwijzen, maar dan krijgen mensen te horen dat ze dus benaderd worden door een collega van ons. Nou komt Flores Faber net langs met dit dingetje, een lange stok met een knijparm erin. Ja. Nee maar het is over papier. Uh... Oprapen, dat je niet hoeft te bukken? Ja. Of is het voor honderd poep? Nee, is een vuilgrijper, een vuilgrijper. Eigenlijk zou elk gezin dat moeten hebben. Als je een krant papier op de straat vindt, even pakken hè, en in de vuilnisbak gooien. Ja, ja. Dat zou kunnen. is een idee. Als mensen daar, uh, daar uh, uh, massaal mee aan de slag gaan, dan, uh, dan, uh, dan, dan, dan krijgen we het een stuk schooner. Ja. Houden jullie ook een vorm van nazorg ja. Er zijn dus klachten die ja. worden doorgegeven? Ja, er zijn twee manieren om dat te monitoren, met een mooi woord. We, gaan, we kijken in de meldlijn of er meldingen terugkomen. Dus mensen, er komt een melding binnen, die behandelen we. Die beschrijven in het kort in het systeem wat we ermee gedaan hebben. En als iemand dan een maand zegt het is weer zover, of het is nog steeds niet gebeurd... Dan, uh, dan, uh, dan gaan we kijken wat, waarom dat gebeurt. En een andere vorm is dat we uh, volgens een standaard methode mensen opbellen. Links en rechts. Dus uh, uh, uh, eens in de zoveel uh, keer bellen wij iemand op die een klacht gehad heeft of een melding. die afgedaan is. En dan vragen we, gaan we gewoon nabellen. Is dus een andere uh, afdeling doet dat. En die zegt dan, uh, is het goed gedaan? Bent u tevreden? En zo ja en zo nee. Waarom niet? Waarom wel? En dat gebruiken we weer. Als daar iets uitkomt wat betrekking heeft op de organisatie... dan gaan we dat daarmee bijstellen. Dus van alle kanten is het een goed systeem. De eerstvolgende bijeenkomst is? Aanstaande donderdagavond van 7 tot 8... in het Rode Kruisgebouw in Oud-Noord. Ik, ik heb nog één vraag. Ik heb gelezen in de krant dat de hondenuitlaatplaats... Op de, naast de Mariënschool, dat hier of wordt of is opgeheven... Uh -huh. We zijn allemaal voor dat soort uitlaanplaatsen: dat we geen hondenpoep op de stoepen hebben. Ja. Komt er op een andere plek een nieuwe terug? Er komt wel op een andere plekken een nieuwe Daar worden we naar gezocht. Alleen de busweg, waar op die. Op dit moment is staat. het nog niet. Is daar op dit moment in die. Omgeving is daar nog geen zicht op, maar dat er iets terugkomt is, is wel zeker. Het, heeft, het wordt goed nu, gebruikt. Waarom er nu geen zicht op is, is omdat het, het hele terrein één groot bouwterrein is. En eh, dus als je heel gaat, kritisch gaat kijken nu, dan, dan kom je op plekken waar eigenlijk iedereen zegt: uh, Not in my backyard. <laughs> nee, maar op de busweg, uh, daar heb je die. die... ...oude halletjes... Ge ja, maar daar, wordt ook, daar, laat ik zeggen, daar zijn ook activiteiten... ...daar komen binnenkort activiteiten... ...dus, dus we, we zoeken naar iets... Waar je, wat, ...wat permanent is... ...maar waar we nu nog geen zicht op hebben... ...dus we, het probleem van het opheffen... ...wordt nu opgelost... ...door uh, in de omgeving... ...meer uh, automatische zakjes op te hangen... Hè, ...meer uh, bakken op te hangen... ...waar mensen de hondepoep dan uh, kwijt kunnen...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 Thank you. Zes jonge mannen uh, vertrekken op maandag 2 november met drie auto's vanuit Zandvoort naar het Afrikaanse land Mali... ...om daar een uh, waterpomp te gaan installeren in het dorp met een moeilijke naam Kaundaus Soban. Waar, waar ligt dat precies in Mali? Ik denk dat het goed gespeld is. Waar, waar ligt dat precies in Mali? Want ik heb gisteren even gegoogeld uh, uh, dat dorp is helemaal niet te vinden op de kaart. Als ik, nee. als ik Mali zie, het ligt onder de Sahara... Ja. gesloten door allerlei landen eromheen. Een gigantische lap grond is het. Het is een enorm groot land, uh, alleen maar zand. Ja. De huizen zijn ook van leem gemaakt. Ze hopen Uw ook niet. Hoort het... Ondertussen Rob van Bambergen. Ja. Ga verder. Goeiedag. <laughs> uh, allemaal leme huizen heb je daar. Het moet daar ook echt niet gaan regenen. Want er stort al huizen in. Maar Stel, ligt het in het noorden of in het zuiden of in het oosten? De westen, meest, de meest uh, bekende naam denk ik die in Mali ligt, dat is Timbuktu. Dat ligt aan de Niger? Uh, m, ja, dat ligt, maar dat ligt ongeveer in het midden van midden. het land. Ja. Uh, wij gaan toch nog zuidelijker. En uh, meer naar het westen toe. En dat is uh, ja, toch wel uh, onderaan het land. Helemaal uh, voorbij de Niger. In een, in een vallei. ...waar, je zegt al, het dorp is niet te vinden op de kaart... ...die zijn ook te klein, het zijn echt nederzettingen van mensen die nog in grotten wonen. En die gaan dan vanuit die grotten, lopen ze beneden naar de vallei toe om een beetje water te halen. Zo'n soort stenen tijdperk. Absoluut. Ja. Aan tafel zit ook Robert-Jan Habes. Dag, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Robert-Jan, wie heeft dit bedacht? Um, het plan is uh, eigenlijk uh, bij uh, Bob Kieft en uh, Bas Lammers, twee deelnemers, en uh, Kees Kieft uh, ontstaan. En uh, ja, wij zijn er als uh, deelnemers, we zijn er gewoon bij zijn aangeslogen. zijn ingesleurd. En we zijn er helemaal in meegenomen en uh, we zijn heel enthousiast geworden. En uh, zodoende uh, hebben we dit project eigenlijk voor elkaar gekregen. Ja. Maar... Nou, nou is er niet zo gek veel van de land bekend. Uh, Kunnen jullie iets over Mali vertellen? Mali is een voorheen een Franse kolonie geweest. En uh, er wonen 14 miljoen mensen. Waarvan de gemiddelde leeftijd uh, rond de 40, 45 jaar is. De mensen sterven daar vrij jong. Ze hoeven niet tot een 67ste door te werken? Nee, dat wordt voor ze geregeld. Yes. Ze maar weinig water, dan, uh, is, dan wordt het probleem opgelost. Yeah. Maar daar hebben ze ook helemaal geen pensioenvoorzieningen. Überhaupt hebben ze denk ik geen voorzieningen. Uh, ondanks dat, het is, we denken het is een zwaar onderontwikkeld land. Uh, hebben die mensen het, het probleem water. Maar verder, wat ik heb vernomen van de professor waar wij de informatie van hebben gekregen. Zijn er toch gelukkige mensen. Ze hebben niets, maar toch gelukkig. Misschien juist daarom wel. Uh, dat kan een reden ja, een zijn. Een beetje een stabiele regering of uh, uh, gevechten uh, oorlog. Nou, uh, zover ik uh, heb kunnen lezen, is het een uh, islamitisch land. waar wel in het uh, noorden van het land uh, nog wel rebellen zijn. maar de deel waar wij heen gaan uh, is vrij rustig. De regering is uh, stabieler dan de landen die daaronder liggen. Geen gezeur over Balkan en de norm en zo? Uh, ik denk dat ze andere normen hebben. <laughs> en die liggen iets lager. Ja. Maar het gebied is gigantisch groot, zei ik net. Ja. Ja, absoluut. Ja. Want als je de Sahara door bent, dan ben je nog niet. Dan kan je weer een paar dagen gaan rijden. Ja, wij gaan trouwens uh, met, met de, uh, de rit uh, niet door heel uh, Mali heen. Want zoals ik net al zei is de, het noorden gevaarlijk. En is het uh, via alle ambassades waar wij contact mee hebben opgenomen het verstandigst om gewoon via de kust te rijden. Dat is een weg die uh, ja, ook nog redelijk gevaarlijk is, maar uh, als advies uh, krijgen we die om die te rijden. Dus we gaan via Marokko, westelijke Sahara, door Mauritanië. En uh, dat is een deel wat ook heel veel Parijs de uh, doen. Wij gaan alleen slaan iets eerder af naar links, uh, voor Senegal, en komen daar pas Mali binnen. En over hoeveel kilometer praten we? Uh, nou, we hebben het geprobeerd te googelen, maar het is amper te googelen, want die wegen houden op de duur op. Precies. <laughs> en de TomTom -tom regelt dat ook niet. <laughs> uh, wij denken dat het uh, uh, rond de 8000 kilometer is. Moet ik even naar uh, Robert kijken? Ja, dat klopt wel. Dat is ja. nog veel te schattig. Ja. En hoeveel nou. tijd hebben jullie daarvoor uitgetrokken? Nou, de terugvlucht is geboekt al op 23 november. Dus uh, in die tijd <laughs> moet het allemaal gebeuren. <laughs> terugvlucht betekent dat jullie je auto's daar laten. Ja klopt, we laten de auto's uh, laten we achter in Mali. Die schenken we aan een uh, lokale technische school. Um, die auto's die worden daar dan ook weer gebruikt voor uh, als lesmateriaal. Om uit elkaar te halen of om met te rijden? Om uit elkaar te halen uh, okay. en echt als lesmateriaal voor de leerlingen op deze technische school. Wat zijn dat voor auto's? Uh, het, het, ja, het idee erachter is dat het uh, oude auto's uh, moesten zijn. Want het, is, ja, het idee komt al van een stichting. Wij doen het zonder stichting, maar we hebben wel die techniek overgenomen. En het is ook goed als je sponsoren zoekt om uh, niet met een uh, grote, dikke auto te komen, maar ook die auto's die je uh, aanschaf daar achterlaat. De, de waarde van de auto moet rond de 500 euro zijn. En uh, ja, dan is het jouw. Uh, je moet zelf dan naar een goede auto proberen te zoeken in die prijsklasse. En het is ons uh, allemaal gelukt. We nemen wel één vierwieldrive auto. Nou, dat kan jij beter vertellen, Bob. Uh, wij hebben wel een, uh, een Volvo 340. Ik ga samen met John van Dam in de auto. Wel bekend is antwoord. En uh, dat is de, de minste auto van allemaal. Maar wij denken, zoals John dat steeds roept, wij komen het verst. Ja, want stel voor je krijgt pech onderweg. Ja. Zo'n auto is gewoon niet meer te repareren. Wat, wat ah, gebeurt er dan? A nou, er moeten wel hele rare uh, onderdelen breken en stuk gaan dat hij niet meer rijdt. Dus uh, we rijden wel over uh, de, de Sahara, maar het zijn gewoon wegen. En de kuilen die we tegenkomen, die kunnen dan essentiële onderdelen doen afbreken. He? Ja. ja. Uh, als een schokbreker breekt, dan kunnen we gewoon nog ermee rijden. Het is meer als er echt andere essentiële dingen stuk gaan. Maar wij gaan ervan uit dat dat helemaal niet gaat gebeuren. Wij komen gewoon aan. Jullie hebben een beetje technische hulp aan boord? Jazeker, we hebben uh, minimaal twee man die, uh, aan boord die uh, veel verstand hebben van alle techniek. Die uh, bij de auto's komt kijken en... Uh, nou ja, daarmee denken wij toch zeker uh, alle auto's gewoon goed rijden op de weg kunnen houden. Maar goed, nou, wanneer komen jullie aan, denk je? Ja. Oh, Oké, okay, <laughs> laat we zitten. Nou nee, we proberen zo snel mogelijk Europa uit te komen. Dan gaan we bij uh, Gibraltar uh, uh, over met de boot. En vanaf daar is het uh, denk ik... Uh, uh, ja, wij denken ruim nog een week autorijden. Het, het, in het begin gaat het heel snel. Tot aan uh, uh, Mauritanië gaat allemaal snel. Maar zodra we Mali binnenkomen. Dan is het eerste stuk ook nog goed te bereiden. En dan krijg je het stuk wat ook niet te googelen valt. Nee. Dan uh, kom je echt in een gebied. Uh, dan moet je gewoon per kilometer gaan rijden. Ja. Ja. En ik, goed, dan komen jullie aan in dat uh, armzalige dorp, zou ik het maar noemen. Ja. En wat gaan jullie daar doen? Uh, wij worden uh, allereerst worden natuurlijk ontvangen door alle bewoners. Zij zijn op de hoogte van onze komst. Spreek je de taal een beetje? Uh, Wij spreken alle niet echt de taal, maar... Uh, nou ja, Frans? Frans en uh, met uh, handen, handen en voeten gebaren ja. kunnen we ons wel duidelijk maken. Uh, ze zijn op de hoogte van onze komst en uh, als we daar aangekomen zijn, dan, uh, dan zullen we naar de plek gaan waar, uh, waar we de pomp gaan installeren. Die neem je mee? De pomp nemen we mee in de auto uh, met de zonnepanelen en uh, eigenlijk alles nemen we mee. Dus we zijn, we zijn helemaal voorbereid. Ga je hem ook zelf vragen, slaan die put of laten we hier dat andere doen? Nou, eigenlijk de, de put die is al aanwezig daar. Ja. Um, alleen wij gaan hem zeg maar, werkzaam maken um, met een, uh, een professionele waterpomp met zonnepanelen. Zodat deze mensen wat makkelijker dus het water uit de grond kunnen halen. Nou kost zo'n missie natuurlijk heel wat geld. Hoe ja. hebben jullie dat bij elkaar gekregen? Nou... Um, toen wij aan deze missie gingen beginnen, toen uh, was die hele economie uh, aan het instorten. Dus dat was voor ons eventjes zo van, uh, hoe, hoe krijgen we sponsorgeld bij elkaar? Uh, nou, we hebben alle zes ons uh, enorm ingezet om het geld bij elkaar te krijgen. En wat heel goed werkte bij uh, dat de mensen ons echt geld gingen geven is dat wij één op één werken. Het gaat niet een organisatie in. Elke euro die er uh, door die aardige mensen die gesponsord hebben is gegeven, uh, gaat ook naar dit project. Wij laten niets uh, blijft bij ons hangen. Er zit geen organisatie, geen dikke panden, geen dure uh, bovenbalken en de de voorzitters. Wij gaan gewoon uh, vrijwillig dit doen. En, uh, ja, dat, dat streelt toch heel veel mensen. We zijn enorm verrast uh, met uh, ook de Benefietavond die uh, georganiseerd is. In een mango bar. De, mango. Mango bar. Ja. de opkomst was enorm. En uh, mensen die al uh, zeg maar geld hadden gegeven. die uh, Einde avond uh, werd er nog extra gestort bij sommigen. Het was echt fantastisch. Het is echt uh, warm. De, de is ook met sponsors. En, en is gigantisch. Uh, mooie grote lijst. Ja. Ja, absoluut. landelijke bedrijven erbij. Absoluut. Nou, ik wil. Ik, ik, absoluut zijn we heel blij met de landelijke sponsors. Maar wat wij ook heel leuk vinden: gewoon de mensen die uh, uh, vanuit hun hart gewoon een bijdrage hebben geleverd. Het zijn niet alleen de grote sponsors, wij hebben ook die, heel veel kleintjes, is ook een grote. Uh, ik moet gelijk ik kan een nieuwtje vertellen. Uh, dat is toch wel ja, leuk op de ja, radio. Uh, doordat wij uh, zoveel geld hebben binnengehaald, uh, gaan we met een tweede pomp. Uh, nemen we mee. Zo. Dus we gaan uh, uiteindelijk uh, twee dorpen uh, gaan we nu uh, blij maken. En het is wel eigenlijk te danken aan alle mensen die uh, uh, dit steunen. Fantastisch. Hebben jullie nog gedacht aan, aan Wilde Ganzen en Ico en dat soort uh, grote organisaties die vaak een opbrengst verdubbelen? Uh, de Rotary Club doet dat ook ja. bijvoorbeeld. Uh, we zijn trouwens gesponsord ook door de Rotary Club. Ook heel aardig. Uh, nee, wij, wij hebben het echt als eigen project gezien. Wel ondersteund door de Donghoof Vallei onderwijsinstelling, stichting. Ja. En uh, die uh, heeft uh, wel ons de informatie gegeven. Dus we, we hadden wel bepaalde informatie nodig om dit te kunnen bewerkstelligen. Maar we wilden het toch helemaal zelfstandig uh, uitvoeren. Ja. Nee, Gewoon puur nee, ik puur ook... dat er zoveel geld is bij dat soort ontwikkelingspotjes, ja. die geen projecten hebben. En als je met een goed project aankomt, dan is het vrij simpel om het te verdubbelen. Juist. Wat wij uh, misschien dan anders hadden moeten doen, we hadden hier eerder met dit project moeten beginnen. Want uh, je moet uh, vrij uh, vroeg uh, ja, je, je, je budgetten indienen. Ja. En, uh, dat hebben wij uh, niet gedaan. We hebben het echt uit eigen Zandvoortse en uh, uit uh, Westfriese Hebben we dit gewoon zelf allemaal gedaan. Zonder hulp. Belangrijk, denken jullie wel aan je gezondheid onderweg? Uh, zover wij kunnen... Geen, geen risicovolle dingen ondernemen. Nou, we hebben de prikken gehaald. We hebben we, bepaalde voedingsstoffen nemen we mee uh, als dat tekort komt. En ja, uh, het is wel onderontwikkeld. Maar. Uh, is er geen Mexicaanse griep daar? Uh, ja, dat weet ik niet eigenlijk. Moet je maar afwachten. <laughs> ik heb nog één vraag aan jullie. Uh, jullie installeren daar de pomp. Maar is daar iemand in die dorpen die als er pech ontstaat er iets aan kan doen? Of gaan jullie een bepaalde nazorg geven? Jazeker, er is iemand uh, daar in de regio en die uh, onderhoudt al de pompen en, en installaties daar in de omgeving. En deze persoon die, uh, zal ook uh, het toekomstige onderhoud van deze pompen uh, zal die, uh, regelen. Dus het onderhoud is gewoon uh, goed geregeld. Dat vonden we ook heel belangrijk voordat we aan het project begonnen. We hebben ook een bepaalde pomp bij ons. Ik ben niet technisch, maar die pomp die staat daar op meerdere plekken. Dus de hmm. monteur uh, ...is uh, op de hoogte van de technieken van die pomp. Hoe kan zandvoort op de hoogte blijven van jullie reizen, en jullie ervaringen? Uh, nou, wij hebben een website. Uh, die ik, ik haal het even. www.expedition-deau.nl Ja. Zo, ...als wij onderweg uh, internetcafés tegenkomen... ...dan gaan wij zoveel mogelijk van de reis uh, uh, bewoorden en opschrijven... ...en dat de mensen het kunnen volgen. Als je naar nou terug zijn, wil je dan nog een keer langskomen om de ervaringen te vertellen? Heel graag. Ja. Ik wil nog even één ding zeggen, want we hebben al een keer eerder bij Zandvoort uh, zijn radio gezeten... ...een paar weken terug. En toen uh, zeiden we dat we nog jullie juli een, een primeur wilden geven... En die kan ik nog steeds geven nu, als en, jullie dat willen. Dat is. Uh, de start van de reis. Ja. Uh, de strandtenten zijn bijna allemaal weg, op een paar na. Ja. Uh, willen wij uh, op uh, maandag 2 november, om 10 uur, gaan wij starten vanaf uh, de Haltestraat bij Café Anders. En uh, dat is uh, denk ik een uh, leuke plek van midden uit het dorp om uh, daar vandaan te vertrekken. We komen zwaaien. om 10 uur morgens. Ja. Op maandag oh. 2 november. november. Haldestraat Café Anders. Zandvoort, wees aanwezig. En uh, zwaai deze moedige mensen uit. Veel succes. Dank u wel. Dank u wel. Ja. Van, hè? Ik was al wakker. Jij was wakker. Waarom kijk je me zo aan? Ik heb mijn ogen al lang door open. Het Kunstfestijn 2009 ligt alweer een tijdje achter ons. Maar morgenmiddag ja. is er in de muziektent op het Raadhuisplein een reunie. En de organisator van dat hele gebeuren, Roy van Buringen, uh, heeft de techniek verlaten en zit nu achter de microfoon. Roy, wat gaat er allemaal gebeuren morgen? Ja, de afsluiting van het seizoen uh, van de muziekpavillon. Dat is alweer... Uh, Weer het tweede seizoen waar uh, Zand voor trots op mag zijn, want er is heel veel uh, leuke invullingen uh, gegeven in de muziekpavioen, vind ik. Um, elke zondag. Ja, elke zondag, zondag hè. En, elke, en uh, altijd een uh, leuke artiest die er staat. En, uh, en natuurlijk de parkeer- uh, of de uh, verkeersregelen, verkeersregelen, waar, waar zeg, jij ook uh, af en toe uh, onderdeel ben, van bent. Ik weet er alles van. Bussen laten keren, omdat we niet last <laughs> kunnen. Nee, dat, uh, dat kennen we allemaal natuurlijk. Maar ja, het Kunstenstein, de Reunie mag het afsluiten. We hebben, er zijn heel veel leuke talenten ontdekt tijdens het Kunstenstein 2008 en 2009. Een Bijvoorbeeld Maral en Quincy. Dat zijn twee leuke dames, twee jonge meiden. die uh, musical-achtige liedjes zingen samen. Maar de chemie is er gewoon, je, je ziet de zitten. En wat grappig is, het Kunstenstein is gewoon wel iets Zandvoorts, maar. Mensen uit heel Nederland doen mee. Okay. Maral um, Maral en Quincy komen uit Rotterdam helemaal. Ja. En die komen ook maar voor een reisvergoeding, om het zo maar te zeggen. Komen ze hier weer in Zandvoort optreden... omdat ze het leuk vinden. Nou, een van de talenten is ook Project D van uh, dit, jaar, dit jaar. Dat is wel een, een, een, uh, een, een rockband. Een rockband? Uh, <laughs> een rockband. En niet iedereen houdt van een rock. Maar dat, dat is het kunstverstijn. Het kunstverstijn is een evenement... waar, uh, waar uh, jongeren... ...van verschillende kanten muziek... ...maar ook cabaret, maar ook uh, een clown... ...het maakt niet uit, als je talent hebt... ...kan je dat laten zien op het kunstverstijnen... ...en dat is het leuke van het kunstverstijnen... ...dat er zoveel verschillende dingen zijn... ...dat iedereen het wel leuk vindt. Maar zijn er al talenten echt doorgebroken nu in die twee. Het, het OK-team, okay dat was in 2008... ...dat was een uh, hele grote dansgroep... ...en ja, zanggroep... Ik heb ze gezien. Die waren, ...ja, je was er... Ja. ...en uh, dat zijn gewoon echte meiden... ...en, en jongens die zoveel talent hebben... Het paviljoen was te klein voor et, et, ze, et, ze moesten naar buiten. Ze moesten uit het paviljoen inderdaad. En dat gaat ook wel morgen weer gebeuren. Omdat het op het, voor het plein is het gewoon ook leuker om het publiek mee te krijgen. Maar um, die meiden en jongens van het OK-team, okay die, uh, die, die, die worden nu voor 1500 euro geboekt gewoon. Die staan op grote evenementen, die staan met uh, bekende artiesten op te treden. Het is een soort Lucia Matas geworden. En dat is wel heel erg leuk om te zien dat die artiesten gewoon steeds meer uh, groter worden. Zoals Bianca Dorsman natuurlijk van 2008. Die uh, is naar uh, Ahoy gegaan op een gegeven moment. Die mocht een keer optreden in Ahoy. Dat is gewoon leuk om te zien. En uh, waar hadden ook, ik weet even niet meer de naam geloof ik is Chantal heette ze geloof ik. In ieder geval een klein meisje die kon uh, zingen. En uh, die uh, speelt gewoon uh, in de grotere musicals in Nederland. Staan ze inmiddels bij jou onder contract? Ja, want dat is ook nog het verhaal. Want On Air is een boekingskantoor. Namens organiseer ik het ook. En wat het mooie van On Air is. Dat we echt niet het doel hebben om winst te maken. Maar om uh, talenten de kans te geven om, uh, om uh, op te treden. Of voor een klein bedrag. Of helemaal gratis. En uh, er zijn dus wel een paar... Uh, een paar uh, artiesten onder contract bij mij. Zoals uh, Maral en Quincy. Die heb ik meteen na het kunststijl gezegd van willen jullie bij mij? Nou, nu begint die stadium een beetje te komen dat ze nu op de website gaan komen. En uh, wie weet. En Remy natuurlijk, de saxofonist, is morgen ook aanwezig. En die, uh, die uh, staat ook gewoon. Mensen kunnen mij vragen van uh, kan Remy optreden? dan bel ik uh, naar Remy toe. Van Remy wil je weer optreden? En uh, dan zegt hij uh, ja ik kan. Of nee ik heb een optreden. En, ja, het is gewoon heel erg leuk dat die kinderen, want het zijn nog kinderen... Uh, zoveel van muziek houden en dat ze gewoon lekker willen optreden. Ook al gaan ze naar school, ze willen in het weekend gewoon het liefst uh, op de planken staan. En die kansen biedt het kunstenstijn. Ook morgen weer van, uh, om zichzelf weer lekker te promoten op het einde van het seizoen. Hoeveel ex uh, heb je morgen? Morgen hebben we een zeer beperkte ex. Hebben we. we hebben er geloof ik vier. We hebben ook twee uur te vullen. Dus de, spelen, de meeste spelen 20 minuten aan een half uur. En um, wie we hebben, we hebben Mr. Popping. Dat is een dansact. Um, die jongen kan gewoon met zijn armen helemaal, uh, helemaal mooi bewegen. En uh, die heeft Inspector Gadget uh, dit jaar gedaan. En vorig jaar trad hij op uh, in 2008 met uh, Kevin. Met ook een, uh, leuk ja, een leuke act met robotachtige dingetjes. In ieder geval treedt op. We hebben Remy natuurlijk met zijn saxofoon. We hebben Maral en Quincy. En we hebben de rockband voor de jongeren. oké okay, team niet? Het, het oké okay team, nee, die is gewoon te duur. Ja, ja dat is helaas zo. Die is gewoon dat is mijn eigen schuld. Mijn, ja, dat is mijn eigen schuld, inderdaad. En uh, ja, helaas, die willen gewoon. Uh, die willen gewoon, uh, ja. Die willen vangen. Die wil, nou, niet alleen vangen, maar zo'n groep. Die kleding en alles. Ik begrijp gewoon dat ja, het, het geld dus kost. Geld, en dan ja. moeten ze een touringcar nog huren. Ja. Die kost ook al 600 à uh, 700 euro. Ja, dan is het ook niet haalbaar voor ons om te zeggen van... Uh, er is natuurlijk een beperkt budget voor uh, de muziekpavillon. En je bent alweer weer bezig voor volgend jaar om... Volgend jaar zijn er zoveel leuke evenementen. Ik sta, zit al helemaal vol. Ik kan ook niks meer erbij doen. Dus en wanneer is, wanneer is het uh, evenement volgend jaar? Volgend jaar is het in, uh, in uh, juni... Uh, ...juli ietsje vroeger... ...vanwege de zomervakantie die, uh, die er is... ...want uh, nu ook weer de herfstvakantie... ...het was heel moeilijk om uh, talenten te krijgen... ...omdat ze allemaal op vakantie waren... ...en uh, dit jaar was het ook zo... ...met het Kunstverstijn dat, uh, dat er zomervakantie was... ...en uh, in de zomervakantie en dan een talentenjacht doen... ...dat is niet zo goed... ...want dan kan je niet uh, twee uh, middagen vol uh, proppen... ...om het zo te zeggen... ...dus we hebben gekozen dit, uh, dit jaar voor één... Maar ik hoop echt wel dat we volgend jaar weer naar twee kunnen. Omdat ja, je bent het, een succes actieve is. jongeman, want je bent ook voortdurend bezig met kieken. Ook? Oh.